Uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een Palestijns meisje van zes dat vermist was, is doodgevonden door haar familie. Ze werd met vijf andere familieleden beschoten door een Israëlische tank toen ze uit Gaza stad wilde vluchten. Vorige week gaf de Palestijnse rode halve maan een geluidsfragment vrij. Daarin belt het meisje Hint met een hulpverlener en vraagt ze wanhopig om hulp... Het lot van het meisje kreeg internationaal veel aandacht op sociale media met de hashtag #SaveHind. Een schaap dat in december werd doodgebeten in de buurt van Staphorst werd aangevallen door een goudjakhals, blijkt uit DNA-onderzoek. De schapenhouder dacht dat een wolf de schuldige was. Het is niet de eerste keer dat wordt bewezen dat de jakhals in Nederland leeft, toch is het nog niet vaak voorgekomen dat een goudjakhals opduikt. In 2020 viel zo'n dier voor het eerst een schaap aan, dicht bij Nijmegen. Daarna gebeurde dat op drie plaatsen in Friesland en in Groningen, bij Lauwersoog. Het ministerie van Justitie heeft zich niet aan de regels gehouden... bij het inhuren van beveiligers om buurten rond asielzoekerscentra in de gaten te houden. Dat blijkt uit onderzoek van NRC. Het ministerie stelde een coördinator aan... die overlast van asielzoekers moest tegengaan. Hij was een bekende van minister Jessel In het verleden waren ze collega's bij de gemeente Amsterdam... De coördinator huurde voor 3 miljoen euro beveiligers in... die hij kende uit zijn tijd in Amsterdam. Maar die klus had moeten worden aanbesteed. Het ministerie erkent dat, maar zegt dat er sprake was van dwingende spoed. De voetbalvrouwen van Ajax hebben hun tweede plek in de eredivisie verstevigd. Ze wonnen in de Johan Cruijff Arena van Feyenoord. Het werd 4-0. De ploeg van Suzanne Bakker heeft nu zes punten voorsprong op PSV... dat morgen in actie komt tegen FC Utrecht. Het weer vanuit het zuiden regen, die verlaat pas morgenochtend het land. Minima vannacht een graad of zeven. Morgen eerst even droog en soms wat zon. Maar daarna vanuit het zuiden weer buien. Dan wordt het 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 zo ze zeggen, allemaal een hele goede middag. Hier is hij weer ondergetekende, Fred. Hij, bij ZFM Entertainment View. En zo direct uh, gaan we van start met, uh, ja... Uh, hoe heet hij ook alweer? Uh, uh, Brian uh, Brian Jongsma. Ja. <laughs> ja. Soms moet ik even, even wennen, Brian. Ik ook. Ja, ja, ja. <laughs> je eigen naam, hè? Ja, ik ook, ja. <laughs> nee, nee, maar ik, ik, ik, ik heb hier gelijk ruzie met de computer, dus... Uh... Dan ben ik bij drie dingen tegelijk bezig. Ja, dat kan gebeuren. Uh, Oké. Okay. Nou, ik zou zeggen: tot zo. Was hij dan Roslas Queen en dat allemaal van kayak uit de jaren 80? Was je daar bekend mee, Brian? Nou, eigenlijk niet. Nee. Okay. Als ik heel eerlijk ben, nee. Na de jaren 80 dan gaat de kennis wel tot een uh, bepaald punt, maar niet, niet dit. Oké, okay. nee, dus, uh, nee dat is totaal onbekend. dus. Dit is voor mij onbekend. The entertainment for you, zaterdag gast. Brian Jongsma, hier in de studio aanwezig in. Uh, in Zandvoort. En, uh, ja, Brian, welkom. Ja, dankjewel. Ja, goede reis gehad? Ja, Jazeker, ja, anderhalf ja, uurtjes. Dus, uh, ja, dit is. Uh, ja, is het nog redelijk te overbruggen. Ja, ja, ja. ja. Hey, um, ja vertel even wie je bent, waar je vandaan komt en uh, ja, wat je zo nu en al doet. Nou, ik kom uit Ochten. Dat is uh, anderhalf uur hier vandaan. Hè? Ja, dat is, cool, <laughs> dat de weten de... we nu. Ja. Uh, nou, ik ben zanger van het Nederlandstalige Lied. En dat doe ik nu een kleine uh, zes jaar bijna. En waarbij we het, het afgelopen jaar uh, bezig zijn gegaan met het uitbrengen van, uh, van plaatjes. Oké. Okay. En uh, ja, Je zingt al uh, zes jaar. Uh, ja. Waarom eigenlijk gekozen nu pas om, om CD eigenlijk op te nemen? Ja, okay, als je net begint... Het, het is allemaal begonnen met een uh, uit de hand gelopen hobby natuurlijk. Hè? Het, is altijd, het is begonnen met een, een talentenjacht die ik won... Uh, maar goed, dan, dan, dan ben je nog niet zo ver zoals ik nu ben, zeg maar. En, en dan met name om het, ja, het professioneel aan te pakken. De plaatjes uit te brengen en uh, op te nemen en noem het op. Ja, je, je hebt nog niks eigenlijk. Hè? Dus je begint helemaal onderaan. En dat heeft ja. gewoon even tijd nodig om dat uh, ja, allemaal uh, op te bouwen eigenlijk. Dat ja. netwerk. En uh, nou, ja. daarom eigenlijk pas afgelopen jaar. Ja, want uh, de eerste cd die je uitbracht, uh, dat was de single Ik Zie Je Weer in Spanje. Ja. En dat was een koffertje. Ja. Sorry. En uh, ja, hoe is dat in zijn werk gegaan? Uh, ja, dat verliep eigenlijk best wel soepel. Eigenlijk tegen mijn verwachtingen in. Want ik, uh, nou, ik kreeg een beetje hier en daar kreeg wat, uh, wat mensen te weten. Uh, ik zit op zangles bij uh, zangeres Malade, Dus dat is ook wel makkelijk dan. Om uh, ja, die toch een soort ja. kruiwagen te hebben. Ja, eigenlijk uit de buurt. He. Nou, daarom. Dat is helemaal uit de buurt. Ja, ja, ja, ja. Dus dat is, uh, dat is makkelijk. Ja. En uh, nou, zij vertelde mij dus ook... Uh, bij wie ik het het beste kon opnemen. Nou, dat heb ik uiteindelijk gedaan, inderdaad, bij Laurens van Wessel. Ja. Uh, en toen had ik dat plaatje. Had ik, uh, de videoclip was ik nog niet meer bezig. Maar ik had het plaatje had ik al klaar. Het was helemaal gemixt, gemasterd. Het was helemaal klaar eigenlijk om zo de wereld in te gaan. Okay. En met dat plaatje ben ik toen naar het platenlabel gegaan, waar ik nu zit. Uh, rood dit blauw. Uh, ja, die heeft eigenlijk gezegd: van dat gaan we uitbrengen. En uh, die heeft mij dus weer geholpen met het. Uh, zoeken naar een juiste uh, uh, videoclip producer. En uh, daar, toen is het eigenlijk het hele balletje gaan rollen. Oké, okay, want uh, deze tweede single is ook uh, opgenomen uh, bij Rood Hit Blauw. Ja, gewoon oh, heel, het helezelfde team ja, eigenlijk. Oké, okay, okay. hey, uh, We gaan hem even luisteren. Dat gaan we, we doen. Ja, okay. Meer muziek, meer variatie. Met entertainers For You.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 Was die dan? Daar was hij dan, ja, heerlijk. Hij komt wel even binnen, ja, toch? Ja, dat is wel de bedoeling. Echt een feestdamper, ja. En ik zit even te verzinnen van wie die ook alweer vroege tijden was, maar. Nieuw voor. Was het nieuw voor? Ja, zeker. En oorspronkelijk eigenlijk van Engelbert Humperdink? Ja, daar ken ik hem sowieso van. dat is inderdaad Engels. Dan gaan we terug naar de jaren, nou ja, eind jaren 70. Dat denk ik zoiets, ja. Nee, maar het klinkt lekker. Ja, nou, goed om te dus, horen. Uh, ja, heerlijke ja. feestplaat. En uh, ja, ja, misschien wordt die vanavond ook wel gedraaid hier het carnaval in, uh, in Zandvoort. Dus, uh, wie, zal ja, dat wie zal het zeggen? Wie zal het zeggen? Ja, hoe ben je daarop gekomen eigenlijk? De, de, de titel? Uh... Nou, dat, ja, dat, dat is de grap eigenlijk. Dat heb ik allemaal zelf eigenlijk helemaal niet bedacht. Uh, Daar dat, uh, dat, ja, stond ik zelf eigenlijk van te kijken dat het zo kan gaan... Uh, want, uh, nou goed, het plaatje wat je net hebt gedraaid, hè, de, ik zie je weer in Spanje, die hadden we uitgebracht uh, 24 mei, volgens mij uit mijn hoofd, of 25 mei, zoiets. Uh, dus nou, die, het was op een gegeven moment, bij het, uh, augustus, waren we op vakantie is, in Spanje. Uh, en toen uh, hadden we al zoiets van, of tenminste ik, ik dacht zoiets van, ja, het wordt nou wel weer tijd eigenlijk om toch weer na te gaan denken wat het volgende plaatje is. Hè? Want je, ja, je zit dan ja, in juni, juli heb je al gehad, je bent al bijna drie maanden verder. Uh, en... Voor het, het, het, het moment van bedenken wat je gaat doen. Tot het daadwerkelijke uitbrengen. Dat duurt vaak ook alweer drie maanden. Uh, dus dan ben je eigenlijk alweer een half jaar verder. Dus je moet, ja, al, ja. Toch, je moet dan wel gaan nadenken. wat je wil gaan doen. Dus uh, nou, toen heb ik weer contact opgenomen met Laurens van Wessel. Mijn producer. Uh, met de vraag: Laurens, het is weer tijd. Uh, we, we mogen wel weer wat opnemen. En uh, eigenlijk een beetje uh, een paar ideeën doorgestuurd. Van nou, ik wil een beetje in, in, in die trant. Of in die trant eh, noemde ik voorbeelden als Robert Pater. Eh, ja. eh, Dirk Meeldijk. Een beetje zo'n stijltje-achtig. Ik, ik zocht gewoon iets wat, wat lekker vrolijk is vanaf de eerste nood. Uh, nou, hij ging daar ging hij mee aan de slag. En hij, had, uh, hij was gaan zoeken, want hij had wel een paar demo'tjes klaar liggen. En toen heeft hij mij een demo toegestuurd. Uh, waar ik het zelf nog niet mee eens was. Dus die heb ik afgewezen. En toen kreeg ik een week later kreeg ik eigenlijk weer een mailtje van hem met twee demo's. En uh, ja, dat was eigenlijk uh, kat in het bakje. Dat was gelijk goed. Dat was uh, smorverliefd. En toen heb ik gezegd: Ja, dit, dit, dit wordt dit, hem. Deze gaan we opnemen. Oké. Okay. En daar dus is hij eigenlijk geboren. Hoeveel ben je van plan om, om meerdere CD's zeg maar, per jaar op te nemen? Of? Nou, een beetje streven is uh, ja, twee per jaar is mooi, zeg maar. Ja. Het, het is om, om toch een beetje relevant te blijven. Een beetje, hè, ja. Om toch actief bezig te zijn. Uh, ja. Want je kunt ook te veel doen, denk ik dan. Ja, goed. Uh, ja, je moet je hoofd boven water houden, zeg ik altijd. Ja. Ja. Want zodra je uh, verslapt, dan uh, ja, verdwijn je in een ja. hoekje. En, uh, dus, dus, dus vandaar de vraag. Uh, ja, twee, twee per jaar dus. Uh, doe je hiernaast nog, nog ook ander werk? Ja, ik werk in de bouw door de week. Door de week ben ik bouwvakker en in het weekend ben ik een zingende bouwvakker. Echt echt bouwvakker of, of, uh, of timmerman? Of, ja, tim, timmerman. Uh, okay. ja, dat is een heel breed begrip eigenlijk. Dus dat, um, ja. ja, nou, echte timmerman... Uh. Ja, nou, wij Blijft een doen... timmer, man. Hè? Ja, dat klopt. Maar wij doen zo <laughs> goed als alles op te bouwen. Dus wat dat ja, okay. betreft uh, okay. heel breed. Ja, eigenlijk aftimmeren en dergelijke. Ja, onder andere, ja. ja. Hé, hey, um, we gaan eventjes naar Smoorverliefd. verliefd En ja. dan gaan we even, daarna eventjes bellen met iemand. Dat gaan we doen? Oké. Okay. Nog nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation. Eén radiostation. Radio, radio. Welkom bij jouw nummer 1. ZFM Zandvoort met Entertainment for You. Jij bent diegene die ik al jaren baal. Die doet totaal geen opmerking. Want ik ben voor jou gezwicht. Ik ben in één kiesmorven lief op jou. Zoals jij is, Emma Heen. Kom, pak mijn hand. Ga met me door het levensgat. Samen is leuk. zo meisje als jij die maakt me elke dag blij, ja je past precies bij mij. De harmonie die geeft me energie, mijn lieve Rosalie. Wat je met mij doet, dat voelt zo vertrouwd en zo goed. Ik ben in op jou, jij bent diegene die ik al jaren jou, ik doe totaal geen bij jou, bij jou, want jou, ben jou, bij jou, bij jou, bij jou, bij jou, bij jou, zoals jou, is jou, maar één. bij jou, bij jou, bij jou, bij samen bij jou, Mijn lieve Rosalie. Rosalie Het was op die dag toen ik jou opeens zag Ik ging in één keer overstaan De fantasie klinkt als een symfonie Mijn lieve Rosalie, Rosalie. Je bent zo speciaal, ja Je bent het voor mij echt helemaal Dat vet. Zeker. Ja, toch? Ja, heerlijk. Ja. Het, het, wat ik zeg, hè, hij moet vanaf de eerste toon uh, moet hij er gewoon in knallen. Ja, het, is, uh, het is echt... Uh, uh, ben jij een feestbeest of niet? Nou, uh, op dit gebied wel, ja. ja, ja. Ik, ik hou wel echt van die, uh, van die feestplaatjes. Ja. Ah, okay. nee, maar ik bedoel zelf uh, als persoon? Nou, nee, je, ik, ik, zit wel... liever, ik zit liever gewoon rustig mijn biertje te drinken in de kroeg... dan dat ik in een overvolle tent sta. Okay. Uh, ja, Behalve op het podium dan, hè. dan, ja, dan ja, goed, is het goed. Maar... Ja, ja. Nee, maar inderdaad, eh, want deze muziek hou jij ook eh, ja, zelf van? Of, ja, absoluut. Eh, heb, ja. je, heb je ook andere eh, ja, keuzes zeg maar? Ja, ik hou ook wel gewoon van, van een andere Hazesje bijvoorbeeld, of een of een Koze of hè, Dus dat echt wat levenslied vind ja, ik ook wel erg een wel, wel het Nederlandse lied. Een wel het Nederlandse lied, ja, ja, ja, echt ja bij ja uitsluitend Nederlands. Oké. Okay. En uh, ja, wat is je plan eigenlijk blijf je deze muziek maken of of ga je ook uh, met de tijd toch wel uh, een beetje een andere kant op een bellet maken of, of... zit wel in de pen eigenlijk uh, ja dat wel het is wel uh, maar dit ja ik focus me op het op het feesten uh, de, ja het werd een feestgenre ik ben ook wel een feestartiest, zeg maar ja. uh, dus dat wil ik nog wel even volhouden maar stel dat ik een plaatje of uh, Vier, vijf, weet ik het wat. Uh, als ik dat verder ben, dan wil ik misschien wel een keer inderdaad een mooie bellet opnemen en gewoon even ja, nou, een, ja. stapje, een stapje terug nemen qua uh, tempo, zeg maar. Ja, Laten het uh, zo zeggen. Nou ja, het kan, het kan ook goed werken. Hè? Zeker weten. Dus, uh, zeker weten. Uh, ik zeg altijd: kijk maar naar de bekende artiesten: uh, Frans Bauer, ja. uh, Tino Martin, uh, uh, Michael Besato. Uh, ja, uh, ja noem, noem ze maar op. Nou, ja, absoluut. Uh, weet je, het het uh, kan ook goed uitpakken. Absoluut. Hey, um, we gaan eventjes een. Uh, uh, een nog met me draaien uh, van Fortuin En ik laat je gaan. Ken je die of... Ja, het zegt me wel wat. Ja, het zegt me wel wat. Laten we eens horen. Ja. Blijf nu even staan. Ik kan het niet meer aan. Ik zeg u toch ik laat je gaan, word nu wakker en gebruik je verstand Begin een nieuw leven, dat is relevant Ik laat je nu gaan, al heb ik soms spijt Ga uit en ga door, het is niet onze tijd Ik ga nu door, wij waren één, niet samen Samen alleen, mijn hart verloren Ik laat je gaan, ik laat je nu gaan Ik heb het je nog zo gezegd Maar het valt je zeker slecht Is je verleden in je verweven Ik heb de hoop nu echt opgegeven Ik laat je nu gaan ik krijg soms spijt, huil uit en ga door Het is niet onze tijd, ik ga nu door Wij waren één, niet samen door, nu samen alleen Mijn hart verloor, ik laat je gaan, ik laat je nu gaan De mooie dingen uit ons leven Waarom ik om en jou blijf geven Het is tijd voor een nieuw begin Geen toneel meer, het heeft geen enkele zin Ik laat je nu gaan Al heb ik soms spijt Hou uit en ga door Het is niet onze tijd ik ga nu door, wij waren één Niet samen door, samen alleen Mijn hart verloor Ik laat je gaan, ik laat je nu gaan Ik laat je nu gaan De liefde is weg ik soms tijd, voel ik me bevrijd. Ik laat je nu gaan. Eerst samen één. Dat blave niet koud. Samen alleen, maar ik laat je nu gaan. Ik laat je nu gaan. Ik laat je nu gaan. Dat was hij dan voortuin en ik laat je nu gaan. Ja, heerlijke aparte plaat vind ik het. Ja, het is wel ja, wat anders. Ja, ja het ja. is uh, totaal wat anders. Uh. Ja, absoluut. Maar het is niet uh, uh, slecht. Nee, Ach, absoluut niet. niet. Absoluut niet. Nee. Hé <laughs> hey man, uh, ja, wat, wat, wat kunnen we eigenlijk nog meer van, uh, van uh, Brian Jongsman verwachten? Nou, uh, in ieder geval dit jaar uh, sowieso nog wel een plaatje. En ik ben al stiekem een beetje aan het zoeken wat ik wil en hey, hoe of wat. Dus dat, is, uh, dat houden we nog even spannend natuurlijk. En ja. Uh, ja, voor de rest... Uh, ja, gewoon, ik denk, ja, ik blijf lekker doorgaan zoals het nu gaat. En, uh, ik sta er zelf 100% achter. En dan denk ik dat er best wel een keer een moment komt... waarop meerdere mensen in Nederland uh, weten wie Brian Jongsma is. Oké, okay, want de, uh, ja, de combinatie, hoe doe je het combineren? Want uh, je zit in de bouw door, door de week. Ja. Uh, ja. Je bent toch ook uh, af en toe wel een beetje aan rust toe? Ja, ja. ja. <laughs> maar dat gaat dan in het weekend niet lukken. Nee, ja, het is maar net hoe je het bekijkt eigenlijk. Uh, want ja, of je zit in het weekend uh, zelf in de kroeg, uh, of je gaat naar een feest. Uh, nu ga ik alsnog naar een feest. Maar ja. ik, word, ik word er niet armer van, zeg maar. <lacht> ik, ik, ik hoef ook niet heel de avond te blijven, zeg maar. maar. Uh, het is vaak zijn de optredens van een half uurtje, dus je bent eigenlijk ja, je bent zo even vertrokken. En, uh, ja. Ja, het, het, het is wel intensief zingen, dat is wel heel eerlijk. Sommige mensen denken: oh, hij zingt, uh, hij verdient ze wel. Maar dat valt echt wel tegen. En het, ja. is, het is ook echt wel hard werken. Dus wat dat betreft, uh, ja, echt, echt tot rust komen zit er dan ook weer niet in. Maar... Nou, daarom zeg ik, de combinatie hè, van door de week toch wel, uh, ja, kan het vrij zwaar zijn. Ja. Ik, ik, zelf in de bouwwereld gezeten, dus ik weet er, ik weet er hoop van. Ja, dat kan wel tegenvallen, ja. Dat kan behoorlijk tegenvallen. Maar uh, ja, daarom zeg ik, uh, de, ja, hoe pak je dan je rust? Want uh, in het weekend optreden, ja... Uh, ja. Ja, nou ja, in, ja, dan heb ik lekker geen rust. Het maakt me eigenlijk ik, ik geniet ervan, dus ik vind het eigenlijk wel prima. Ja, het is, ja. uh, weet je wat het is? Ik zou anders ook niet eens weten wat ik uh, anders in het weekend moet doen. Want voor de rest... Uh, ja, ja, rust. Ja, ja rust. Ja. Ja, daar hebben we zondag voor dan. Oké, okay. ja, maar ja, dan kan je ook geboekt worden. Ja, zeker. Bedoel, zeker we, we gaan niet stilzitten. Dan, uh, dan nee, zitten zeker op. niet. Hé, hey, maar uh, mensen kunnen jou volgen ergens uh, op social media? Ja, uh, Facebook, Instagram, TikTok. Uh, ja, en anders uh, kunnen ze mij tegenwoordig ook vinden op de website. BrianJongsma.nl Oh, je hebt wel eigen site? Uh, ja, okay. sinds, agenda... uh, sinds agenda... afgelopen week eigenlijk online gegaan. Dus het okay. is uh, vrij vers nog, ja. Ja, dan ja. is de agenda wel up-to-date. Ja, nou, die moet ik er nog opzetten. Kun je nagaan <laughs> hoe, uh, hoe nieuw dat die website is? <laughs> Oké. Okay. Dus maar mensen kunnen mij daarop volgen. En uh, ja, voor de rest, uh, ja, als ze mijn naam intypen op Google, dan komt er uh, van alles naar boven. Dus ah, dat, okay. uh, nou, dat moet goed komen. Zeker. We gaan een plaatje draaien van Emil Hartkamp en uh, hij hebben het over in ons stamcafé. Klinkt muziek Oma Arie legt een klaven jasje Tante praat zich weer ziek. Een oude heim verzuipt zijn beetje En Kees is weer is generaal en, en wat te zeggen van die vreemde snuiter Die gaat met Loesje aan de haal -ha. Ja, in ons standkafee, daar kun je nog lachen Don't Zit weer eens niet mee Karel brengt een borrel in zijn puppie. En zingt al die teuntjes mee En Bertus die heeft weer een stinke handel Maar hij wankt ook nu weer op En Manke Nele speelt wat op zijn trekkast Zet een boeltje op zijn kop Ja, in ons stamcafé, daar kun je nog lachen dan kan vind je nog veel. Op je armen op rij, ieder is daar gelijk. Ja, wat vind je zo'n plekje nog? I <laughs> see. Ja, dat was hij dan, ons alle wel bekend Emile Hartkamp. En ja, hij heeft destijds uh, in de jaren tachtig ook nog een uh, album uitgebracht. Voor uh, jou heette die. En daar is dit een nummer van, in ons stamcafé Ja, heerlijk nummer. Ken die hem? Ik ken hem eigenlijk niet, nee. nee ik, weet, ik weet wel wie Emile Hartkamp is, maar ja, dit, ja. dit nummer kende ik niet, nee. Ja, dat is, uh, ja, die man produceert ook heel erg veel. Meer. Heel veel, ja. Ja, heel veel. <laughs> ja, dat is een oude rots in het vak. Uh, ja. zeg ik, uh, vroeger uit de piratentijd... Uh, toen ik draaide ja, zong die ook... Uh, eigenlijk... Uh, van, net zoals zijn zoon eigenlijk nu... Uh, ja, ja ja, Joey. ja, ja. Dus ja. Dus ja, misschien komen jullie... elkaar nog wel eens een keer tegen. Nou, ik hoop ik het. Bedoel, Hij maakt wel uh, goede ja, platen, dus wat uh, dat betekent. Dat sowieso, ja. ja, ja. Hé, hey, maar... Um, ja. Je hebt geen optredens vanavond... Vanavond niet, nee, nee, vanavond is het uh... ja. Het is een rustig weekend. Ik heb gisteren heb ik een optreden gehad en dat is uh... ja, dat was wel hartstikke leuk. Dat was bij het verzorgingshuis, dus ja. voor, uh, hé, voor onze ouderen. Ja, ja dat, dat is wel leuk hoor. Die mensen genieten er zo van. Dat is wel uh, heel dankbaar. Zeg ja, wel. dat is in een, een grote zaal uh, waarschijnlijk. Maar de... ja, ik denk een, een, een, een, een, een ja, ik denk uh, 60. Met 60 personen ongeveer. Denk ik, ja. Ja. Dus, uh, verdeelt verdeeld over drie afdelingen zo'n beetje. Dus op ja. zich, ja, was wel, was wel veel. Ja, was ja. wel was, was, was leuk. ja. Ja, die ouders hebben daar altijd heel veel plezier in. Ja, zeker. En die, die moeten ook vermaakt worden in principe. Dus. Absoluut. absoluut. Hey, en um, ja, hoe, uh, hoe ziet de toekomst eruit voor uh, Brian Jongsma? Ja ik, ja, ik zou willen dat ik een glazen bol had en had ik het kunnen vertellen. Maar <laughs> ja, ik, ik, je weet natuurlijk ja, nog... Wat, wat, uh, wat, wat, zijn je, wat zijn je vooruitzichten? Wat zijn je dromen? Waar, waar streef je naar? Ja, uh, dromen, dat hebben we natuurlijk allemaal. Uh, ja. Het is ja, wat, een beetje het cliché natuurlijk wat, wat elke artiest wel heeft. Maar wat ik ook heb, ja, je wil natuurlijk toch zelf wel een keer een Ahoy of een Ziggo uitverkopen. Dat zou wel, uh, zou wel een hele stunt zijn natuurlijk. Ja. Uh, maar op, ja, op kortere termijn uh, misschien een keer een leuk duet met iemand. Of uh, ja, zoiets lijkt me ook wel heel leuk om een keer te doen. Had je al iemand in gedachten? Ja, maar ja, dat zijn er zoveel. Dan wordt het wel een heel groot uh, verzamelalbum, denk ik. Waar je in ieder geval uh, zangers hebt? Of, uh. Ja, dat zou ook zeker kunnen. Bij, mijn, bij, ja, bij laden, ja, dat ja. Zou, zeker, uh, zou zeker wel een mogelijkheid kunnen zijn. Ja, ja want uh, even kijken. Ja. Volgens mij heeft ze de laatste ook uh, twee duetten opgenomen. Als ik goed heb. Nou, oh, dat weet ik eigenlijk niet. Nou, ja. Ik weet in ieder geval, ze is er mee bezig geweest. Ja, dat, dat weet ik ook. Ze is er wel weer bezig geweest. Maar ja, dat, uh, ja, daar mag ik ook niks over zeggen. <laughs> dat, dat, dat blijft tussen vier muren. Dat, ja, ja, ja. Ja. Nee, maar dat, uh, dat, dat gaat goed komen. Dat uh, komt, uh, ja, komt mezelf naar me toe. Ja, dat, dat, dat, dat komt echt wel naar buiten. Ja. Dat komt nog wel een keer naar buiten. Ja. Hey, um, maar goed, uh, de droom eigenlijk uh, uh, van, van, uh, van de muziek te kunnen leven... Ja, dat, dat zeker. Dat is, ja, dan, dat is eigenlijk de, de grootste droom ja om toch? Om de bouwwereld uh, eigenlijk vaarwel uh, te zeggen. Ja. En dan alleen nog met uh, klussen voor jezelf thuis. Ja, ja, eigenlijk wel ja. Ja, eigenlijk gewoon klussen in het weekend hè, met, uh, met het zingen. Ja. Dat zou het mooiste zijn, ja, ja. ja. Als je van je hobby je werk kan maken, dan uh, ja, er is niks beter eigenlijk. Nee. Hey, uh, heb jij zelf eigenlijk nog uh, uh, ja, smaken van muziek? Ja, ik vind een heleboel goed. Dat is echt wel het probleem eigenlijk. Mensen vragen, wat is je lievelingsnummer? Ja, ik heb echt geen idee. Er kunnen er wel honderd zijn. Ik heb echt geen idee. Maar ja, ik vind eigenlijk uh, ja, een heleboel ook. Van, uh, ja, van Nederlandstaligen, ver van vroeger uit. André Hazes, uh, tot oh. aan nu uh, Robert Pater. Uh, uh, ja, noem het op. Ja. Uh, Johnny Gold, uh, uh, weet ik het wat. Ja, John West, Jannes. Nou, weet je wat? Dan doen we deze. Perfect. Oké. Hartstikke Hazes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 We proeven...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 Ja, dat was hij dan. Bloed, zweet en tranen. Onze hazen. Ja. Die, die kant ga jij dus ook op. Ja, misschien wel op een keer. Ja. ja, wie zal het zeggen. Ja, nou ja, ik bedoel. Deze man heeft... Ja, alles al betreden eigenlijk. Ja. Van de rijen tot de Zygodome, ja. Tot zelfs de Arena in Spanje. Dus... Ja, ja, er is niks veilig gebleven voor hem. Nee. Nee. Nee, maar goed. Ja, hij is ook een kort leven beschoren. Dus ja, helaas. Helaas wel, ja. ja. Hé, hey, ehm... Um, Robert Pater, wat, wat heb jij met, de, met Robert Pater? Ja, ik vind zijn muziek vind ik zo goed. Het is, uh, het is ook zo, ja, zo, zo gezellig, zo vrolijk. Het is altijd feest als ze uh, bij, bij ja, een van zijn nummers aangaat. En uh, ik heb het geluk dat ik een keer samen een duet met hem heb mogen kunnen zingen. Live. Ja. Dus dat, uh, ja, dat heeft wel iets. Ja. We weten wel een beetje. Af en toe kom je nog eens tegen bij een, uh, bij een optreden. Als er een, uh, als het een openbaar evenement is en met meerdere artiesten dan. Uh, als ik er dan bij sta, af en toe dan spreken we elkaar nog. En dan is dat dan is het wel leuk. Ja. ja, uh. ja. Oké, okay. nou, ik, euh, ik heb er één gevonden. En dat is geworden Alleen vannacht. Ja, die is goed. Ja, toch? Ja, super plaatje. <laughs> Vannacht Robert Paten en aan de telefoon hebben we Marco Hagen. Marco, een hele goede middag nog. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jij zat nog in de auto. Ja, ik, ik bel momenteel niet de dus dan, dan, Ik heb de laatste tijd zoveel boetes gehad, dus ik doe even, even een beetje rustig aan. Het zat een beetje tegen onderweg, dus... Ja, oké. Okay. Ja, <laughs> Hey, en, ja, we bellen je natuurlijk vanwege jouw nieuwe single, Stephanie. Uh, Stefanie, nou weet ik dat het een uh, cover is van Mark Daniels van Daphany. Klopt. Ja, inderdaad. Ja, <laughs> ja dat, dat, dat nummer kwam voorbij. Ja. Uh, ik hoor hem uh, een paar maanden terug een keer op een piratenzender waar ik wel eens kom en luister. Ja. En, en uh, ja, ik dacht, daar gaan we wat mee doen. En ja, het nummer een beetje aangepast. Uh, uh, Veranderd in Stephanie. Uh, en wat uh, ja, andere zinnetjes iets aangepast, wat sneller gemaakt uh, voor, ja, voor, voor deze tijd, zeg maar. En uh, ja, dan gaan we altijd even luisteren of het, of het uh, goed klinkt en of Ronald het leuk vindt. Maar uh, rood, wit, blauw. Uh, ja, en zodoende zijn we ermee verder gegaan. Ja, want ik, ik denk, nou ja, eh, ja waar dan de naam? Ja, je moet gaan kijken wat een beetje lekker wegzingt, natuurlijk. En, en ja. De, kwam ik een beetje op, de, op deze naam terecht. Het heeft voor de rest geen uh, betekenis. Hoor. Sommige vragen wel eens aan mij of, het, uh, of dat wat het te betekenen heeft. Voor, ja, weet ik wel, uh, in de liefde of zo. Hè? Maar nee, nee. Ja, het kan, het kan ook je buurmeisje zijn. Ik bedoel. <lacht> ja, toch? <lacht> ja, ja. Nee, maar ja, ik, ik denk, dan, ja. Uh, misschien, uh, nee, nee. nee, Ik denk, nou, misschien, uh, ja, eh, omdat het een koffer is, dacht ik van, nou ja, je zingt hem dan. Alleen dan in een, een, een, een wat snellere versie, gewoon met de naam Daphne. En, en daarom vond ik het uh, bijzonder dat, uh, dat er dus uh, geen Daphne is, maar Stephanie. Ja, ja het, is ook meer, het is ook meer van deze tijd, die naam. Dus uh, ja, ze wil doen en je, je moet gaan een beetje gaan kijken wat, wat, wat lekker, wat lekker ja, ja En, en, en dat ging, ging, kijk, het is geen makkelijk nummer om te zingen hoor. Dat vond ik vandaar, dus. Uh... Nee, ja, het is, het is... Echt een, top, een top van de reden om te zingen, want die, die, die zanger dat is gewoon echt een hele goede zanger, die uh, Mark, Daniels. Mark Daniels. Ja, ja. En, ja en, en dat nummer ook, dat is echt van uh, topniveau. Ja, het is toch wel een uh, gewaagd uh, nummer, zeg maar. Want het is toch wel een wat gevoelig nummer, zeg maar. Ja, kijk, ik, ik, ik weet het ook wel, uh, tegenwoordig uh, horen de mensen het liefst van, van die kroegstampers, ja, die zo lekker wegzingen en lekker mee kan uh, bleren, maar ja, ja ik, ik denk dat uh, wat rustige nummers af en toe, dat wordt ook wel gewaardeerd. Zeker. En, en uh, ja, we gaan volgende maand of op maandag maand of twee we weer uh, een, een ander nummer opnemen, een, een Hollandse medley, nou, uh, dat is meer voor, de, voor, de, voor in de kroeg om, om een beetje mee te zingen. Maar, ja. Ja, dit, dit vond ik gewoon een goed nummer. Goede tekst en uh, ja, goede muziek erbij. Dus daar kijk ik vaak naar. En, en uh, je moet er een beetje gevoel in kunnen, kunnen verwerken, vind ik. Ja, hey, en um, zit er nog meer in, uh, in het vat? Wat, uh, wat binnenkort gaat komen, dus de Medley, begreep ik? Ja, een ja, uh, uh, Medley. Ik wil iets meer, meer gaan uitbrengen. Vorige keer zat er een jaar tussen. Uh, ja, door omstandigheden en, en met werk te maken. Ja. En nu proberen we gewoon wat vaker uit te brengen. En ik weet ook wel, uh, er zijn tegenwoordig zoveel zangers en, en uh, zangeressen natuurlijk. En uh, ja, het is, het is moeilijk om, uh, om overal een beetje de, ja, door te breken. Ja, hoe moet je het noemen? Maar uh, ja. ja, we gaan er rustig mee door. Ja. Hey, uh, Marco, uh, waar kunnen mensen jou volgen? Uh, ja, ik, ik heb eigenlijk tot nu toe alleen nog mijn Facebook. Oh. En uh, ik krijg ook, ook elke aanmelding en, en privéberichtjes of... of uh, Bezoeken of zulke dingen. Hè. Dus ze kunnen me altijd vinden op Facebook of, of uh, via Rood in Blauw of via Ronald Vis. En, en uh, ja, daar kunnen de mensen me bereiken, altijd. Ja. Ah, oké. Okay. Dus ook voor boekingen en dergelijke kunnen ze ja, zowel privé als uh, ja. bij uh, de, de platenlabel ja, zeg maar, uh, aanmelden. Oké. Okay. Ja. Ja. Hey, uh, dan zou ik zeggen: uh, als jij hem aankondigt, dan gaan wij hem draaien. Helemaal goed. Beste luisteraars, jullie gaan nu luisteren naar mijn nieuwe single Stephanie. En ik hoop dat jullie hem allemaal uh, leuk gaan vinden en misschien gaan liken. En ik wens jullie verder succes met jullie uh, programma. Dankjewel. Goed weekend. Hey, goed weekend, Marco. Hey. Tot de volgende ja. ronde. Hoi, hoi. hoi. je lelijk bent, maar sterven niet, dat is niet waar je spiegel zegt wat je zelf wilt zien, zonder spiegel zal je zo gelukkig zijn. En Stephanie, niet als iemand naar jou kijkt. Bedenk dan wel wie lelijk is. Als hij of zij zelfs in de spiegel kijkt, zien ze met iemand is het echt goed nieuws. Niemand is zo mooi als jij, want jij. Graag Stefanie. Uh, daar gaat ze. Stefanie, Stefanie. Ja, <laughs> Marco Hagen. Hé, hey, ja. We gaan alweer uh, richting uh, het einde van het eerste uur. Ja. En dan, uh, ja. Zit het er voor jou ook op? Ja, dan Lekker. moeten we weer een stukje, een stukje naar huis rijden. Een stukje ja. naar huis rijden. En dan, uh, ja, dan is de tafel nog niet gedekt. Nee, we moeten zelfs nog bedenken eigenlijk wat we gaan ja. eten. Dus dat, uh, maar dan hebben we heel de auto weg om ja, over na te denken. Ik ik wou net zeggen of we of onderweg wat. Ja, wie zal het zeggen. Ja, misschien, misschien krijgen we zoveel trek echt, ineens dat we zeggen van een nou... Een uh, wegrestaurantje ergens uh, ja, tegenkomt. Weet. Dus de, dat kom je ongetwijfeld tegen. Het ja, is niet het. heel veel daar nou dan, maar die kant op. Maar je ja, komt wel wat tegen. Jawel. Dat, uh, <laughs> het is wel een, een, een 130 kilometer. Dus dat, uh, ja. er, zit, er zit nog wel eens wat onderweg uh, waar je jawel. Jawel. Hey, en um, ja, Wat kunnen wij nog meer uh, verwachten eigenlijk op korte duur? Heb je, heb je nog uh, agendapunten waar je staat ergens in, de, in het land? Uh, ja, ik podia's? Heb, uh, ja, ik heb eigenlijk... Op korte termijn heel veel uh, besloten feesten. Uh, Goede vrijdag is dat volgens mij. Maart. Uh, in maart hebben we wel een open, een open evenement. En dat is, uh, dan moet ik het goed zeggen uit mijn hoofd. Volgens mij in mail. Uh, maar dan moet ik even voor zekerheid nakijken. Want ik wil wel zeker weten dat ik het goed zeg natuurlijk. Hè, want anders dan, uh, ja. Je, ja. Je, je kan het maar één keer goed doen. Uh, want ik, ja, ik, ik haal heel veel dingen door elkaar. <lacht> Ja, mail, toch wel. Jawel. De Koekrabar okay. in mail. Koekrabar nou. in mail. Ja, ik had er nooit van gehoord, maar ik heb er wel zin in. Nou, in ieder geval <laughs> dus. weten we het nu wel. Ja. <laughs> en, uh, nou ja, de rest. De rest is te volgen. Uh, ja, op social media. Op social media. Ja. Want de agendapunten staan nog niet, uh, nog niet echt uh, up-to-date op je site. Nee. Maar dat uh, zal binnenkort een andere wending nemen, denk Daar gaan we niet. aan werken, zeker weten. Ah, Oké, okay. hey, uh, we gaan nog een plaatje draaien en dan uh, nemen we zo afscheid van elkaar. Nou, helemaal goed. We gaan eerst een plaatje draaien van Frans Bouwen en uh, ja, wat moet ik toch zonder jou?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 Er is niemand waar ik zo van hou. Wat moet ik toch zonder jou? De wereld zou anders zijn.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 Hé, hey, uh, ja, we gaan uh, ruimte maken voor het nieuws. Ik zou zeggen bedankt voor het uh, komen. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. En graag tot de volgende ronde en een uh, goede reis naar huis. Ja, en een goed weekend. Ja, dankjewel. Ja, Jij ook? <laughs> ja, dankjewel. Het gaat goed komen. Hé, hey, dankjewel man. Graag gedaan. Weg zijn de dromen, mijn hart hey. dan gebroken. Ik hou zo van